In de staat file op de A10 de ring van Amsterdam tussen Geuzeveld en Knoopend Koenplein 4 kilometer. A15 Europoort Rotterdam bij Spijkenisse 2. Op de A20 hoek van Holland Gouda voor Knoopend Terbrechtseplein ook 2 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leuze Zuid ook weer 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Oh mm -hmm. www.zfmzandvoort.nl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 Babe. I can see the fire burning. I think I got you, babe. I can see the fire burning. I think I got you until my. But it's shocking. It O, alles wat ik niet weet, en voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid. niet daar me niet in te zeer, maar wat weet ik?